Stares at the ceiling now Me, I'm trying to sleep 6.9 ZFM CFM www.zfmzandvoort.nl ZANG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 Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nacht, sister. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster. Brand van binnen. Nacht, zuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, zuster. ik je morgen? Nacht, zuster. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, hoe Nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik morgen? Nacht, Doe je morgen? Nachtzuster, hoe moet het mij verbeemd?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 Nachtjes, nachtjes, nachtjes, nachtjes, nachtjes, nachtjes, nachtjes, the nachtjes, the nachtjes, nachtjes, nachtjes, nachtjes,